Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. In de kondigte uit protest niet te eten, maar dat plan is niet doorgezet. Artsen zonder grenzen is niet meer welkom in de Volksrepubliek Donetsk. Het bewind van de rebellen in de Oost-Oekraïnse regio... heeft de werkvergunning van de organisatie ingetrokken, zo meldt Artsen zonder grenzen. Reden daarvoor is niet gegeven. De hulpverleners moeten direct stoppen met de activiteiten in de regio.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 De orkaan Patricia, die door Midden-Amerika heeft geraast, is inmiddels flink afgezwakt. Patricia is nu een tropische storm met windsnelheden tot 80 km per uur. Het lijkt erop dat de schade door de orkaan in Mexico erg meevalt. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gemeld. Een goed beeld van de schade is er trouwens pas als de storm helemaal voorbij is en het weer dag is in Mexico. Premier Rutte vindt dat Oost-Europa tot nu toe te weinig heeft gedaan om de vluchtelingenstroom het hoofd te bieden. Hij zegt dat er in het verleden veel is geïnvesteerd in deze landen en dat ze nu te weinig thuisgeven. Dat ondergraaft het Europese project, zei Rutte. Het weer, het is grotendeels bewolkt en er gaat op 14. Vanavond en aan het begin van de nacht valt er soms wat lichte regen... en het koelt af naar 10 graden. Morgen overdag is het droog, met vooral smiddagsperiode met zon... en de middagtemperatuur ligt rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 bij het eerste uur van ZFM Entertainment for You. Met ondergetekende Fred hij wel, waar, ja, oké. Okay. Ja, en uh, we gaan uh, natuurlijk uh, even een plaatje draaien. En, uh, dat plaatje, dat is een Nederlandstalig plaatje. En die, is, uh, die wordt gezongen door Mick Hennen En uh, ja, zo dadelijk uh, is hij dus eventjes uh, in de uitzending. En uh, ja, eventjes een, uh, een promotie voor zijn nieuwe single. Dus blijf lekker luisteren. Mick Herder zo in de, in de uitzending. Telefoon is weliswaar. Maar dat maakt niet uit. Leef je droom. Ik laat nu een vlieger los, mijn vriend. Met een brief van jou. Waarin ik schrijf, het is koud zonder jou. Het klopt er van geen kans, nee voor jou. I'll yeah. zie dan Mick Herren. En Leefje Droom. En een uh, Ode aan André Hazes natuurlijk. En uh, ja, dat allemaal met uh, verschillende verzetten. Uit, uh, uit de teksten van André Hazes natuurlijk. Leef je Droom. En we gaan verder met uh, ja, Bruno Mars en Just The Way You Are. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan! Want ook in dit uur is het jouw muziek. Jouw keuze. Laat Fred het weten via Zandvoortradio at gmail.com It's time she asks me Just me, ask me, of zoiets Ja, goedemiddag Dit is ZFM Entertainment for You Met Frit rij onder de knopjes Achter de schuifjes, achter de mengtafel Voor de mengtafel, hoe je het zeggen wil We gaan dan lekker een lekker Nederlandstalig plaatje draaien Van Daantje, en uh, ja, ik zie het in je ogen Bent bent niet meer zo vrolijk, waar is die lieve laag? Ik merk het toch aan alles, en ook aan je gedrag. Ik voel dat er iets mis is, ik zie het toch aan jou. Ja. Je kan me alles zeggen, ik ben nog steeds je vrouw. Want jij bleef mij niet trouw Je hoeft niets te verzwijgen Ik zie het, het doet pijn Maar wat er ook gebeurt Ik zal er altijd voor je zijn Kom eens hier, ga even zitten Luister eventjes naar mij Ooit een keer voor de baan. Ik zie het in je ogen. Ik hoor toch wat je zegt: Jij wil me gaan verlaten? Was alles dan zo slecht? Ik voel me zo bedrogen. Er is een andere vrouw. Ik heb de strijd verloren Want jij. Laten, was alles dan zo slecht? Ik voel me zo bedrogen. Hij is een andere vraag. Ik heb de strijd verloren. Want jij bleef mij niet trouwen. Trouw. Ik zie het in jou. Ja, dat allemaal bij ZFM. Goedemiddag. En we gaan lekker verder met George Baker Selection en de Little Green Bag. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. weer een Nederlands fabrikaat van George Baker Selection hier bij ZFM Zandvoort en ja, het is inmiddels al half, half zes alweer ja, het gaat hard we gaan uh, nog eentje draaien van uh, van Mick Herren en eigenlijk uh, met Celesta Ja, Celesta. en dat is een uh, zomerhit uit uh, ja, van dit jaar uh, juni ongeveer de 23 e dat hij uit is gekomen meen ik mij te herinneren best een aardig nummer Après toi, op uh, die muziek van uh, Vicky Leandros. Net als jij, voelde ik de pijn. Van verlies en verlangen, van nooit meer, zomaar gelukkig zijn. Net als jij, kreeg ook ik mijn dek. Van 2015 van Mick Harren en Celesta. En net als jij. En dat allemaal hier bij de CFM. En dat vanuit Zandvoort. En wij gaan verder met Mick Hucknell. And that's how strong my love is.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 Van uh, Mick Hucknall. En we gaan lekker verder met Tiziano Ferro en Perdono. Regala mio sorriso e io ti tolgo una, su questa amicizia nuova pace sì, che so come sono in ti chiedo perdono. Su quel che fatto è fatto, io però chiedo. Regala mio sorriso e io ti tolgo una, su questa amicizia nuova pace sì. Rosa, perdono, con questa gioia che mi stringe il cuore, a 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore, ripensa a quando ho fatto io del male e di persone.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 che do lagalo mio ti porguna su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono e chiedo Perdono, Tiziano Ferro, en dat allemaal hier bij uh, dat geweldige station CFM Zandvoort, en dat met entertainment voor jou, mijn naam is Fred Heijn, goedemiddag, en uh, ja, ik ga even een, een verzoekplaatje draaien, ja, die, uh, die, uh, die uh, wil ze uh, horen, ja, Angela, jij wilde een plaatje horen, en jij wilde een plaatje van Jan Smit, nou, ik heb er eentje gevonden hoor. Laat me maar gaan, komt ie. Het is zo simpel om te zien wat liefde is, het is precies diezelfde liefde. Dus mis me niet Dus ik aan jou En laat me maar gaan. Aangevraagd door, uh, ja, Angela uit Hoofddorp. En we gaan een lekker plaatje draaien. Oh, pardon. En uh, Nicky Jim en Ricky Iglesias. Dime si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir.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 pardon, en Nicky Jam met Enrique Iglesias en we gaan lekker verder met uh, Jess Klein en Hold My Hand Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation één radiostation radio, radio, radio. welkom bij jouw nummer 1. ZFM, Zandvoort met Entertainment For You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 Everywhere we want to go We're gonna make it The of dan Mick Heron en Everlasting Flow. Geschreven door uh, Henk Jan Smit. Ja, ja, van zijn, uh, ja, zijn, zijn, zijn eerste single geloof ik. Volgens mij was dit waar hij een hit mee scoorde. Everlasting Flow. En we gaan uh, verder met een uh, ja, Nederlandstalig plaatje. En ja, hoe kan het ook anders? We gaan richting de kerst, de winter. En uh, ja, vergeet natuurlijk niet uh, vanavond of vannacht... Uh, in ieder geval de klok terug te zetten een uur. Van drie naar 2. En uh, dat gaan we ook doen met Koos Olberts. En wintertijd. Ja, het duurt even. Maar uh... ah, daar is Koos. Ik dacht even dat hij een lekker band had. De bloemen staan al op de ramen, de schaatsers zijn al uit het veld en iedereen heeft al een ijsmuts op zijn hoofd gezet. De kinderen Tot Langs de ruiten En binnen is het lekker warm Toch moet je even weer naar buiten Gaat je daar arm in arm De hele wereld lijkt van suiker En ieder huis is even mooi En niemand is miszagren Even is iedereen blij. We zijn weer. Aan. Ben Zo, dat was hier dan. Koos Alberts En hey, het is weer wintertijd. Zo direct in tweede uur gaan we door. We gaan nu eens naar het nieuws van zes uur. En dan gaan we zo beginnen met Mick Herden. Tot zo! Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.